Een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. De VS heeft Noord-Korea voor het eerst openlijk beschuldigd... van de verspreiding van gijzelsoftware... waarmee computersystemen van ziekenhuizen werden aangevallen. Volgens de veiligheidsadviseur van president Trump... hebben de Britse regering en Microsoft daar bewijzen voor. Vooral Britse ziekenhuizen werden dit voorjaar getroffen... door de gijzelsoftware met de naam WannaCry. Noord-Korea ontkent iedere betrokkenheid. De online verkoop met kerst ligt dit jaar de helft hoger dan vorig jaar. Vooral gisteren was het erg druk bij webwinkels. Brancheorganisatie Thuiswinkel.org verwacht dat specifiek aan kerstinkopen de laatste drie weken voor 235 miljoen wordt uitgegeven. Ook in de winkelstraten wordt veel drukte verwacht. Omdat kerst op maandag en dinsdag valt, mogen in een record aantal plaatsen komende zondag de winkels open. D66 wil dat voortaan op Prinsjesdag een minister en een Kamerlid zich op een geheime locatie schuilhouden houden om in het geval van een terroristische aanslag het landsbestuur over te nemen. D66 Kamerlid Sneller denkt daarbij aan het Amerikaanse model met een zogeheten designated survivor. Die krijgt de macht als de president en de rest van de politieke top om het leven komen. De luchtmobiele brigade heeft vorige week op het laatste moment een omstreden ontgroeningsritueel geschrapt. Dat gebeurde nadat staatssecretaris Visser bij een bezoek vragen had gesteld over een toelatingsritueel waarbij veel wordt gedronken, schrijft de Telegraaf. Die avond zou dat ritueel plaatsvinden. De brigade besloot erop de inwijding te schrappen. Een woordvoerder zegt in de krant dat de timing niet gelukkig was. Het aantal internationale migranten is sinds 2000 met bijna 50% toegenomen. Volgens een rapport van de Verenigde Naties leven op dit moment 258 miljoen mensen in een ander land dan waar ze geboren zijn. In de VS wonen de meeste 20 miljoen. Het weer, vooral in het oosten, veel bewolking, met soms ook motregen. Later vandaag schijnt in het westen soms de zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het. En ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog 40 files en de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A9 naar Alkmaag tussen Batuverdorp en Haarlem-Zuid, 20 minuten extra. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. A12 richting Den Haag, ook 20 minuten vertraging tussen Harmelen en Gouda. Hier is de rechterrijstrook nog dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Rijnsweert en Everdingen een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk.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 The best man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 ZANG wat toch, wat vind Qualche bonna so di esagere quando corro la mia vita che più forte non si può, anche se la testa è un di fantasie, troppo posso to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 It's time to know just how I really feel Cause I can't let you go Let you fly.